Ik ben 6.9. Zie FM. Zf. Lead me to the distant shore We won't hesitate Break down the garden gate There's not much time Internet. Internet. www.zfmzandvoort.nl Nou, Pop jij of pop ik? Iedereen pop Want die beat is zo dik. Prima, oh, op deze platje ken ik de hele nacht te dansen. De zorgen in je pop zijn bovenal nog grauw. Dus je partyt er een bos overal wauw Je doet wel braaf, maar je hoopt op je stouts. Want schoenen in zilver en bonen in goud. Straks leggen we vaster dan een foto zou Door en door als joker Ono's rauw Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou. Tot je zoveel saat zou, een lood uit de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat louts. Als je rode briesen smaakt, dan stroken of saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur licht aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt nog gauw overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showed, met een poze zo rauw. Doe de flow nou, of sta hopeloos in de kou Dans maar, dit is jullie een lekkere dansvaart Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans Chance maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansmaat Chance maar en auuuh oh, Op oh. deze je ken ik de hele nacht te dansen Battle rappers op deze track Die gassen gaan zingen Draai die plaat in zo En de beelden gaan swingen Dance groove Voor chancevoer Is het het mooie medium En vroeger doet iedereen Van die rode palladiums Leren medaillons Roffen door dacht Hoge adidas Of die gevlochten van dat Veel minder herken wie was hip op de shit in Was militant En R&B swing beat Wat was de ding nou Dat was de ding niet Je hoefde die beat niet Al had het die swing niet Heel op Paris. Of drums op KB, normaal vergeten, PBG, Pixner, High Head, vond ik het vrij Fred, Rabbi en War, Toff Crew tot hijack, Bro, Base, DMC DMC, Guy, Man en Ultra. Jolly, tijd was high, Fred, Dans maar, dit is nu die lekkere Dans maar, Chans oh, maar, Ook al zeker helemaal geen kans maar, Chans maar en Dans maar, want dit is nu die lekkere Dans maar, Chans maar, en Al. Deze dan ken ik in de hele nacht weer.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 Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaar. Dans maar en alau. Oh, oh. Deze was kan en ik de hele nacht verdanzen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaar. Chans maar. Oh, Al kan je zeker helemaal geen dansmaar. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaar. Chans maar en alau. Oh, oh. Deze was kan en ik de hele nacht verdanzen. Afternoon, 1990, the big city. Jesus, it's been 20 years. I'm walking for Ja, dat is Als je me me mata. Ai, als je me maakt, als je als me mata. Ai, je als je je me Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te als Ai, ai, se eu te me Delícia, als assim me me mata. Ai, se eu te als ai, ai, se eu te pego.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 Searching for the reason within reasons Been searching for the higher ground